Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Burgemeester Pijl van de gemeente Drechterland is aangeslagen en verdrietig... na het overlijden van de 14-jarige jongen uit zijn gemeente. De scholier raakte woensdag in Hoorn, gewond bij een steekpartij bij een middelbare school. Eerder vandaag werd bekend dat hij aan zijn verwonding is overleden in het ziekenhuis. Dit zinloos geweld is niet te bevatten, zegt de burgemeester. Vanwege de steekpartij werd een jongen van 16 uit Hoorn aangehouden... onderzocht wordt wat de aanleiding was.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 En de stembureaus in Brazilië sluiten rond deze tijd. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten vandaag hun stem uitbrengen... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Die gaan tussen de rechtse president Bolsonaro en de linkse oud-president Lula. Bij de eerste ronde kreeg Lula 48% van de stemmen en Bolsonaro 43%. In de laatste peilingen had Lula een voorsprong van enkele procentpunten. In bijna 400 steden was het openbaar vervoer vandaag gratis... om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om te gaan stemmen. Het weer vanavond vrij veel bewolking. In het noordwesten kan nog een spat regen vallen. Vannacht is het droog met enkele opklaringen. Het komt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken met lokaal een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Welkom terug bij Pistool Radio Show 1514. We gaan beginnen met Adam Del Monte. Hij maakt een zeer uitgebreid album. Met, en dat is genaamd Transcendent Through Sounds. En er wordt ook alle tijd voor. Lange tracks van 20 minuten. Daarna komt ja, onze grote bekende vrouw. Nou, groot is ze niet, geloof ik. Maar ik heb het nooit om het persoonlijk mogen moeten. Want het was helemaal in Amerika. Synesthesia, Sherry Finster heb ik het over. En Synesthesia, dat is haar nieuwe album. Solo-album. Helemaal alleen op fluit. Solo-fluit. En vaak uh, Sherry... Uh, ja, die heeft het, uh, het uh, muziekpromotie... Uh, en label Higher Dance uh, Records en um, high-level media. En, en vaak speelt ze ook met andere artiesten. Jerry Alfred en de Madison Beatty's deed het zeker met allerlei vrienden. Dat was destijds van het label Satva Music. Een Duits label, bestaat niet meer. En dan gaan we nog even wat wereldmuziek draaien met Pablo Car. En eens even kijken. El Condor Passa met Joel en Cedric Perry. En dan hebben we ook nog Brisa Caliente van Rava El Tahuila. Nou, kijk eens aan. Maar ook Nederlands werk. A Touch of Silence van Pico Nijn. Nooit meer wat van gehoord. En op de grond hoor je muziek van Jean-Pierre Labres. I King Volume 3. En dat sluiten we het uur mee af biesvolradio.info, daar vind je het allemaal terug. Veel luisterplezier. Buddha.